Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Gert Kuik met het NOS Journaal. De komende vier jaar moet het aantal Rijksambtenaren met 10.000 worden verminderd. Dat blijkt uit de gisteren uitgelekte kabinetsplannen. Op basis van het vorige rekeringsakkoord moeten er nog 6.000 ambtenaren uit... en volgens de nieuwe plannen komen daar nog 4.000 bij... Gedwongen ontslagen zijn niet nodig, de vermindering gebeurt via natuurlijk verloop. De koopkracht blijft volgend jaar globaal genomen gelijk. Dat blijkt uit de gisteren uitgelekte delen van de macro-economische verkenningen... die dienen als basis van het kabinetsbeleid. De cijfers zijn wel met meer onzekerheid omgeven dan normaal. De koopkracht zal nog flink worden beïnvloed door de maatregelen van het nieuwe kabinet. Zo is nog onbekend wat er met de huren gaat gebeuren... en welke zorg uit het basispakket verdwijnt. Volgens de uitgelekte cijfers vallen de inflatie, de werkloosheid en het overheidstekort volgend jaar mee. Het VN-tribunaal in Cambodja heeft vier politieke leiders van de Rode Khmer aangeklaagd. Ze moeten terechtstaan voor onder meer genocide, marteling en religieuze vervolging. De vier zijn de toenmalig president Keur Sampan, de partijideoloog van de Rode Khmer, de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken en dienstvrouw. Vrouw. De verdachten zitten sinds 2007 vast en zijn inmiddels bijna vijftig keer verhoord. De communistische Khmer voerde van 75 vier jaar lang een schrikbewind in Cambodja. Bijna twee miljoen mensen kwamen om door executie, honger of ziekte. Een flat in Zaandam is gisteravond en vannacht enkele uur ontruimd geweest vanwege een bomalarm. Er was een verdacht pakketje gevonden met draden en batterijen. Aan het begin van de nacht concludeerde de explosieve opruimingsdienst dat het vals alarm was. Daarop konden de flatbewoners weer naar huis. Het weer eerst ligt bewolkt aan de kust enkele buien. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zon, maar ook wat neerslag. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Morgen weinig verandering, zaterdag overwegend droog, zondag flink wat bewolking en regen of motregen.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Dit is het tweede deel van Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 11 september 2010. Ik weet niet meer welke week het is, maar we zitten al ver over het jaar heen. Ja we he? zitten over het midden heen in ieder geval. Uh, Aantafels in de zee, Michel Demmers van GBZ. Aangeschoven is Belinda Jørgensen van de VVD, fractieleider van de VVD. En Michel Demmers uh, leidt dan fractie uh, bij GBZ. Ja. Uh, we gaan het hebben over de sorus van de Gertenbach school. Er is een uh, motie aangenomen uh, tijdens de laatste raadsvergadering. Ja, wat moet ik daarmee? Nou, uh, wat, wat u daarmee moet. Kijk, het punt is dat uh, die school, dat ligt al jaren min of meer onder vuur... Uh, met alle macht en kracht aan het werk om, dat, uh, om die school om te trekken. Uh, dat is Tot nu toe uh, is dat uh, niet gelukt, maar door die strategische investeringsbeslissingen... Uh, vermoeden wij, uh, is dit nu wel aan de orde. Uh, dat is ook weer een voorbeeld van onzorgvuldig bestuur... Uh, tegen de eigen strategische missiefocus... ...in van het bestuur van die school zelf. Maar nu gaan ze opeens zeggen van... ...dat is eigenlijk de schuld van de gemeente Zandvoort... ...dat we die school uh, uh, uh, zo... Jullie uh, hebben ook een keiharde ijs neergelegd. ...even sluiten. En dan vragen wij, vragen Belinda Geuronsol en Michel Demmers... ...die vragen zich af... ...heeft het college, als ze dan al de schuld krijgen, CQ hebben... Uh, ...wat heeft het college er nou aan gedaan? Nou, daar was die motie voor. Dat is één. En ten tweede, haal alles uit de kast. Leg geen belemmeringen op van een 15-jarig... Uh... Uh, uh, bestaan of dat, ik kan niet in een uh, kristallenbol uh, kijken, ik kan alleen zeggen dat kleinschaligheid voor scholen uh, dat uh, de, die de hoogste kwaliteit geven en dat megascholen niet functioneren daar komt men trouwens inmiddels van terug hè, van de megascholen klopt, ja, dus, dat is ja. een en dan kunnen wij het behouden en wat doen we nou niet wij niet maar de, die, dat college van bestuur en, en mevrouw Geurlson, die was zo verschrikkelijk boos. Laat nou, die... zelf even zeggen. Ja, ze zit nog ja, heel boos als <laughs> nee, nou, maar even, even, Belinda, want dat, dat viel mij dinsdag, dinsdagavond op tijdens de raadsvergadering. Eigenlijk kwam het op twee dingen neer. De gemeente legt een termijn van 15 jaar neer: garantie dat de school uh, blijft bestaan. Ja, ja. En uh, het college van bestuur heeft alle vrijheid om na anderhalf of twee jaar de stekker eruit te trekken. De 15 jaar, om even daarmee te beginnen... dat staat gewoon in onze verordening. Op het moment dat we dan iets gaan bouwen voor scholen... dat we dan een garantie vragen van het schoolbestuur... van nou, doe in ieder geval de inspanning... en zorg dat je hier blijft zitten. Want anders dan ga je op een gegeven moment een gebouw neerzetten... en dan zeggen ze misschien na twee jaar... van nou, het was hartstikke leuk. En, uh, Doei. doe je, het was gezellig hier en we gaan ons nog weg. Nou, dat, dat, dat moet je niet willen. En um, dus dat is hetgeen van de, van de 15 jaar. Um, het schoolbestuur... ...heeft te maken met een, een, zeg maar een vestigingsnorm. Dat is een aantal van 200 leerlingen. Op het moment dat, daar, dat je daaronder zit als zelfstandige school... ...want dat is natuurlijk wel even een verschil... Ja. Ben je, zeg maar niet levensvatbaar is dan de optiek. Hier ligt natuurlijk een heel ander verhaal in de grondslag. Want de Gertebach is ondertussen opgegaan in Dunamare. Dat is begin 2007 geweest. Daarbij ben je onderdeel van een groter geheel. Maar wel een hele specifieke en speciale school... Niet dat je dan zegt het is speciaal onderwijs, maar het opvallende van die school en het goede van die school is, is dat het een kleinschalige school is. Nou, dan kom je ook meteen weer terug op het verhaal van de megascholen die er nu overal gebouwd worden. Niet elk kind is gebaat bij een megaschool. Zeker kinderen met, met dyslexie, die zijn gewoon gebaat bij een kleinschalige school met voldoende aandacht. En ik weet kinderen die daar ook op zitten, waarvan de ouders bewust hebben gekozen voor het Gertebach. Dat zijn kinderen met dyslexie. En die hoorden gewoon op die andere scholen niet eens aangenomen. Dan ben je te lastig of te moeilijk. Of dat gaat er in ieder geval te veel tijd in je zitten. Nou, en als dan zo'n college van bestuur. De, de aanmelding in het eerste jaar als, als ja, middel of als uh, stok achter de deur gaat gebruiken om de school hier te sluiten. Dan ben je wel verkeerd bezig in mijn optiek. Heb jij enig idee of het waar is dat uh, er ouders zijn die zeggen, mijn kind gaat niet naar die school, want hij is zo gigantisch verwaarloosd en bouwvallig, uh, het ziet er niet meer uit? Ik denk dat dat meespeelt en dat moet je ook gewoon heel reëel zijn. Als je als... Dan is de vraag waarom is het zo ver gekomen met de school? Dat is op een gegeven moment natuurlijk een combinatie van meerdere partijen. De school heeft al een paar jaar aangegeven dat ze, wij eigenlijk wel een nieuwbouw willen. Dat ze daarbij graag naar een, een zichtlocatie willen. Dat ze dan ook zoiets hebben, dan zit je meer in zicht, dan trek je meer de aandacht met de kans op meer aanmeldingen. Maar je moet natuurlijk ook wel de ruimte en de grond daarvoor hebben. En nu was dan eigenlijk het moment van huis in de duinen met zorgcontact en de Gertebach. Nou, dat is een beetje puzzelen en schuiven. En dan heb je het plaatje compleet. Ja, het is plekje ruilen in feite. Het is eigenlijk, ja, plekje ruilen, daar komt het op neer. Maar daar heb je dus meerdere partijen bij nodig. Maar blijf, blijf voor mij de vraag openstaan, waarom is dat gebouw zo verwaarloosd in de loop der jaren? Mag ik daar een heel klein zinnetje over zeggen? De gemeente Zandvoort die heeft een track record, hè, die heeft de geschiedenis door het niet willen kunnen onderhouden van eigen gebouwen. Neem de Watertoren, ik ga er verder niks meer over zeggen. Nee, dat lijkt verstandig. Wij... <laughs> nou, dan zitten we hier om één uur nog. Maar wij hebben links en rechts, laten wij uh, het onderhoud... Uh, nee, maar die school is natuurlijk, die, die is gedateerd, die is uit begin vijftiger jaren. Op een gegeven moment is zo'n gebouw gewoon een keer op. Het nee? is om, er zijn meer scholen die veel ouder zijn, die nog goed functioneren. Dus het is een kwestie van bijhouden. Kijk, het onderhoud is natuurlijk wel gebeurd. Maar nu sta je voor groot onderhoud. Voor een stukje renovatie. Ja, dan is en is dan een... de vraag, wil je dat gaan doen? Of is dan nieuwbouw goedkoper? Er is natuurlijk al veel langer sprake van... Uh, de Gert-Bach Ja, Dat was 2004 of zo. Ja, en, en vanaf dat moment gaat natuurlijk het onderhoud ook wat minder rigoureus worden. Nou, kan nog Kijk naar de Maria-school, zoals nu in de LDC gebeurd is. Ja, Kiewit, Mavo, die hebben we toen ook nog gerenoveerd. Twee jaar voordat die gesloopt werd. Dus dat is de plicht van de gemeente. Dus dat vond ik ook wel zonde, maar dat is nou eenmaal de plicht. Hier is het niet gebeurd, omdat... Uh, Woonzorg Nederland, dat is eigenlijk een projectontwikkelaar die hing steeds maar boven de markt. Het huis in de duinen hing boven de markt. En daar is een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan waar de Gertenbach staat, om daar wat anders te doen. En dat zagen mensen als een mogelijkheid. En die school is eigenlijk tussen de wallen en het schip gevallen. Als je er vanuit de gemeente Zandvoort bekijkt. Maar nu moet je gewoon een punt zetten, want er verdwijnt hier te veel. Aan uh, wat nodig is om deze gemeenschap volwaardig mee te laten draaien. Als er voortgezet onderwijs verdwijnt. Ik kan een hele riedel opnemen. Uh, als je de belasting uit handen geeft. En er zijn nog wel tien van die zaken die wij eigenlijk weer uitbesteden of niet meer hebben. Ja, maar dat is een andere discussie. Het gaat nu op een gegeven moment. Maar, is dat je zak dus je langzaam in de prut. Maar, maar even terugkomend naar Top. wat ik dan hoop dat de kern van de zaak is. Dat het bestuur neemt een uh, economische argumentatie puur. Heel rechtstreeks, kijk alleen maar naar de economische kant van het geel. Te weinig leerlingen, mogelijk in, in ja, maar de dat in is in de toekomst. Dat, hotelen, is, dat is niet helemaal reëel hoor, die, een, a, het aantal leerlingen. Dat wordt nu opeens gebruikt als argument. Ja, maar het ja. opvallende was namelijk. Dat is het stand. En dat is het, en dat is van het dubieus de in dit verhaal. Er waren ruim 30 aanmeldingen. Dik ja. in de 30. Nou, daar zitten altijd, ja, moet maar even zeggen, eigenwijs mensen tussen die hun kind toch opgeven. Terwijl ze eigenlijk al weten dat ze niet kunnen worden toegelaten. Ja. Nou, dat weet je. Ja. Dan hou je er op dat moment hou je er 28 over. Ja. Kinderen die misschien net niet de norm hebben gehaald van een CITO-toets, een entree-toets of een NIO. Maar van de school, juf, meester zegt, dat kind heeft wel de potentie. Die kan het wel. Ja. Met een beetje extra aandacht kan het kind best dat VMBOT-diploma halen. Die kinderen werden hiervoor gewoon aangenomen. En nu werd er gezegd vanuit het college van bestuur van Dunemare. Nee, we gaan de lat leggen we precies op de eisen zoals gesteld in het brugboek. Dus ja. dat kind wat toevallig die dag een slechte dag had met de citotoets. die valt er buiten. Die valt er buiten. Ja. Ja, als Hij is als je gezocht gaat, naar van... argumenten om de stekken eruit te trekken. En als je dan gaat van 28 naar 18, dan ben je aan het manipuleren met je cijfers. Hoe eerlijk is het college? In deze zaak. Nou, van bestuur van Dinnemaren? Nee, het college van, van, van Zandvoort. Van, van van... Nou, dat dan dus is natuurlijk een leuk stukje grond daar van de Gertelwacht. Ja, nou, hoe, eerlijk de, het college, uh, hoe, hoe eerlijk het be, college van burgemeester en wethouders is... ...dat zal zo meteen blijken bij de argumentatie en de motivatie... ...waarom die motie wel of niet uitgevoerd is... ...en waarom die eis van de gemeente Zandvoort van die 15 jaar... Of die uh, is blijven staan of niet. Ja, een ik... sociocratische school daar zeggen we toch ook niet van. het moet 15 jaar blijven, omdat het toevallig in een kerk nee, dat een zit. Dat is een ander verhaal. Maar die is van de EMM, maar dat is ook belastinggeld geweest, de EMM. Nee, die... Maar dat is, het hele principe ja. is daar anders. Daar zit die ja. 15 jaar niet in. Maar ik. en dat is dan misschien even waar wij anders uh, in staan, dat mag ook natuurlijk. Ik ben er absoluut van overtuigd dat het college. alles zal doen om die school te bouwen. Ik heb daar. Absoluut geen reden om daaraan te twijfelen. Zeker het kertonen in deze, um, die schat ik wat dat betreft. Het staat ook in alle verkiezingsprogramma's, dus twijfel is het niet. Nee, maar... absoluut niet. Nou ja, in de raadsvergadering stond ook iedereen daar. Nou, een... Nee, daarachter. is de, de, de, de, de, de motie. Precies, het college net zo hard. En er ja, dus is natuurlijk wel een hobbel te nemen, maar, want maar ik heb geen intentie. in In hoeverre is zo'n zo schoolbestuur uh, autonoom en kan, kan zelf... Kan zo'n school weer zelfstandig worden? Nee, dat kan niet. Die vraag uh, is ook gesteld. Uh. Dat, het lastige is namelijk, oh, je hebt als school, heb school een, kunnen, heb je een inspectienummer, een BRIN-nummer heet dat. Zijn we zijn een licentie. Hè? Ja, die licentie. Nou, dat nummer, dat wordt, uh, dan zou je zeggen, geef dat maar terug, hè, toen we het in hebben gebracht bij uh, ja. Dunamare. Maar onder dezelfde licentie van de, van de Gertebach draaien meerdere scholen. Ja, dus dat, is dat het moet probleem. je helemaal ontvlechten uit elkaar halen, is bijna niet te doen dus. En een nieuwe school gewoon stichten. Die toevallig ook Gert de Bar heeft. Nou dat is eigenlijk vragen. ook wat, wat, wat natuurlijk in de motie die, die Mischa van de week heeft ingebracht. Zoek het uit. Ja. Als, zoek alle opties uit. Sluit ook niets uit. Richt, zeg maar. Zet niet alles in op één paard. Maar... Kijk, uh, ja. kan je hem behouden? Kan je hem wel Het is natuurlijk heel erg mooi als je in zo'n dorp woont als dit. En er is een behoefte aan betere vakopleidingen. Om daar die school qua vakken te verbreden. In horeca, ja. toerisme en zorg. Uh, zorg. Nou ja, Gert Toon heeft een ik, heleboel opties genoemd. En, he? en die, ja. heeft, die ook, heeft Gert Toon ook genoemd. Nou, waarom? En als ik dan vraag aan meneer Toone van Wat was de motivatie van het college van bestuur van die scholenclub? Dan kon hij eigenlijk geen goed antwoord op geven. Dus het is ongeveer buigen of barsten daar. Zij hebben gewoon toegezegd dat ze 150 man krijgen op die school in die nieuwe investering. En die leraren rekenen op banen en investeringen en dit en dat. Ja, die zijn veel te ver, het college van bestuur, niet zorgvuldig, veel te ver voor de troepen vooruitgelopen. En denken ze, midden in de zomervakantie laten we die bijl hangen. Dan confronteren we die mensen met, met een, een niet terug te draaien besluit. En dan is het geregeld en verder zoeken ze het maar uit in Zandvoort. Nou, dat kan niet. Dat kan echt niet. Uit jouw woorden proef ik toch enige boze opzet van die nee, kant. Nee, ik niet boze opzet. Dat hoeft niet eens boze opzet te zijn. Nou. Als ik nou zie onzorgvuldig bestuur. We gaan in de zomer eventjes uh, klappen maken van 180 graden. Hoe gedreven en positief Gijs de Rode praten over dat parkeerbeleid is helemaal top. Hij gelooft er gewoon in. Maar dat wil niet zeggen dat hij verkeerd in elkaar zit. Nee, nou. nou, Dat geldt voor het college van bestuur van die scholenclub ook. Misschien uh, denken dat ze tien, per, tien wereldwijde prijzen winnen bij wegens goed onderwijs. Maar die kleinschaligheid, het maatwerk voor mensen die een bepaalde manier in elkaar steken. die later toch met hoge cijfers een HAVO-diploma kunnen halen. terwijl ze hier in Zandvoort in het domme klasje hebben gezeten. Helemaal top en dat moeten we koesteren. <lacht> Heel goed gezegd. Er, er, er valt niks aan toe. Te er toe er is inmiddels een gesprek geweest tussen uh, Gerp Tone en de voorzitter van de. Nu Strijker. Klopt. Hebben we er iets over gehoord al? Wat we er s'avonds van... Constructief gesprek. Ja, stond in ja. En dat er uh, binnen twee weken komen ze met een uh, gezamenlijke verklaring. Mm -hmm. En er is een toezegging dat de, de raad die krijgt uh, de verklaring eerst uh, ja. onder ogen. Nog. Maar ja, dus dat is toch even, even wachten. Nog heel even terug naar de voorwaarden. De 15 jaar komt uit voort uit, uit een verordening, ja. een zand, typisch Zandvoortse verordening. Geen wet of wat dan ook. Nee, nou, dus, kunnen we op... daar iets mee doen als dat nou een heikel punt zou zijn? Nou, die, die, die, die baas van, dat, uh, van het college van bestuur van die school, die zegt dat dat ongrondwettelijk is, zo'n eis. Maar ja, ik het is weer in meerdere gemeenten hoor, want het is nou niet dat wij zo'n aparte verordening hebben. Nee. We hebben meestal wel redelijke standaard in deze. Nou ja. Maar op zich heeft de raad natuurlijk wel de bevoegdheid om dan te zeggen van we wijzigen de verordening. Oké, okay. ja, want wij kunnen zeggen wij leveren de prestatie om de boel te financieren. Ja. De tegenprestatie van het schoolbestuur moet zijn om die school te vullen. Ja, ja. daar mag je elkaar toch best aan houden. Dat is toch niet onredelijk? Nee. Ja. Maar goed, daar valt over te onderhandelen. Want het leven is nou eenmaal uh, ja, maar compromissen. Ik heb het is dus, nou Dat gesprek is constructief. Ja, dat ik, dan ben ik dan nog wel positief. Die, die, die Arafat en die Clinton die hadden ook altijd uh, constructieve gesprekken. Maar ja, ze zit nog steeds met ellende. Dus ja, het zegt nog helemaal niks. Ja, mocht het ellende zijn, weten we het over anderhalve week. Ik. Ja, maar als gemeenschap moeten wij gewoon uh, vol er tegen ingaan. dat wordt steeds A van onze voorzieningen... ...wordt steeds meer afgeknabbeld... ...dat is één... Ten, ...en we krijgen minder zeggenschap... ...maar we moeten wel belastingen uh, betalen... ...we moeten er wel voor betalen... ...dat denk ik... Zijn wij nou zo'n zwakke raad of laten we ons kaas van de brood eten? Zijn we te weinig proactief? Wij moeten zorgen dat we niet meer overvallen worden nee. door allerlei beleidsintenties en beslissingen van buiten. Dus dat in plaats van dat wij volgend zijn met al die narigheid, Moet we en steeds maar, moeten we leidend zijn. Ja. Dat heb je eerder gehoord. Ja, nou ja, dat kan. <lacht> <lacht> maar even nog wel terugkomen, want er is van de week natuurlijk zijn de ouders ook uh, ingelicht ja. natuurlijk. Ja afgelopen dinsdagavond. Ja. Eigenlijk gelijktijdig met de raad. Het ja, eerste ja, deel, was daar. Ik heb het eerste deel ja, heb ik meegemaakt. Ja, ja. En uh, Leo Missebeek en Henk Keur zijn uh, wel gebleven voor het verloop om ons uh, daarna nog in te lichten. In ieder geval wat wel opvallend was in dat, in dat eerste deel van meneer Strijker is dat hij toch wel nou ja, vanuit zijn optiek legde hij de Zwarte Piet zeg maar toch niet bij de gemeente. Maar hij sprak wel uit een overstaan van iedereen daar dat ze eigenlijk helemaal niet weg wilden. Ach. Dus dat ze toch wel wilden blijven in Zandvoort. Dus nou, vandaar... Dat is misschien constructief. Een ja, dan is eeuw, denk ik van, nou, daar de, de slag nou misschien nog... Mogen... Dat lijkt wel een beetje gedrag. Ja, nee, nou, ja. normaal noemen ze dat schizofrenie. Ja. Ja, of hij was overdonderd door de aandacht van al die ouders die toch opkwamen en dan toch wel redelijk, uh, zeg maar, Storm. ja... De st Er stonden en strijdlustig ja. in ja. deze waren handtekeningenactie ook begonnen zijn. Ja. Dus nou ja, dat is in ieder geval vind Als er ik ook, een demonstratie bemoedigd. komt, dan demonstreren jullie mij? Ja, voorop. Okay. voorop. Uh, ja, Maar dat doen we dan wel ook weer efficiënt en doelmatig. Dan demonstreren we voor de watertoren, voor de Middenboulevard, <laughs> voor de school. Dat doen we oh, ja. alles in één keer. ik, wat denk ik. Over, over, <laughs> alles in één keer. Over de Middenboulevard gesproken, Michel. Was jij blij uh, afgelopen donderdag met de bijeenkomst uh, met de firma Facton? Ja, de firma Facton ken ik, uh, maar die ging uit dat ze in een normale situatie met een normale geschiedenis en met normale mensen van doen hadden. En uh, nou, dat is dus niet zo. Er zijn. Ten tweede is het Doe zo. Weet je nu dat ik die ga inkopiëren? Laat maar. Dat nee, jouw ja, mening. Ten, ten tweede ja. is het zo van, uh, u, u moet het zo zien. Zij komen met een heel uh, plan, een schilderplan. Terwijl er nog een, geen genezen bouwvergunning is. Nee. Dan denk je, nou, nu loopt wel heel erg veel voor de muziek uit. En dit is misschien om aan te tonen aan andere overheden dat wij nog steeds bezig zijn. Dat we het niet uit ons handen hebben laten vallen. Maar het kost ook wel weer geld. Dus die mensen zijn veel te vroeg. Ja, dat is het enige wat ik van kan zeggen. Nee. Want eigenlijk heeft de gemeente Zandvoort... Derde partijen hebben de laatste tien jaar al die zaken betaald. Die onderzoek, ontwikkelstrategieën, en dit en dat... Als u mij, uh, met uh, mevrouw uh, Van der Veld en uh, mevrouw uh, Geuronsson en, en meneer Bruijs van het CDA, als u die vier, uh, twee dagen om de tafel zet, hadden wij hetzelfde kunnen doen, want alles ligt al pan klaar. Maar goed, we zijn weer bezig. De geesten nou, zijn we. Dankjewel weer. dat je me die kwaliteit had <laughs> toelicht. Ja ja, ja, ja. Maar hebben jullie heeft de raad hier eigenlijk. Uh, Nee. toestemming vermoeden gezien. Nee, dat was wel aardig. Dat is een uh, Martin Bierman. Die denkt, nou, dat gaat allemaal niet lukken. Dan ga ik met de franje beginnen. Dus we geven 70.000 euro uit voor een kwaliteitsplan, terwijl uh, niemand wat wil. We geven nog een keer 40.000 nee, ja, ja. euro uit aan een beetje blauwverven van een paar panelen. Hartstikke leuk. En nu geven we een ontwikkelstrategie opdracht aan een externe bureau. Dus blijven we blijven wel mee bezig, maar met de franje. De inhoud, ook het bestemmingsplan. Uw... Dat is er. Nee, dat is het niet. Bestemmingsplan. Het bestemmingsplan. Ja, nee, ik heb, nou, er zijn honderd mensen die, hebben bezwaar, die lopen bezwaar en beroepprocedure bij de Raad van State. En ik heb al die argumenten gelezen van die mensen. Dat waren mijn oude tegenstanders, laat ik me zo zeggen, als wethouder met de boulevard. En die, mee, dus en, en die, en die mensen die hebben, die hebben een punt. Dat is echt waar. Dat gaat niet goed aflopen. En vind ik jammer. Maar het kan niet anders zo zijn dat er zo'n ingewikkeld plan, met zo'n geschiedenis, dat kan je niet in twee jaar voor elkaar fietsen. Bierman heeft alles uit de kast gehaald. Hij zegt, Michel, je hebt gelijk, maar beter iets dan niets. Dus ik heb alleen maar een omtrek eigenlijk en ik moet moet de taart bakken. Dus de springvorm is gelegd, maar de inhoud is er niet. En als je de inhoud niet hebt, kan je niet een externe bureau inhuren voor een ontwikkelstrategie. Je niet eens de smaak het. Ja. Het ja, blijft in gaan, discussie. Gaan deze discussie is dat duidelijk, meneer uh, de interviewer? <lacht> ja, nou, Heeft u verder nog vragen? Ja, het was nou, mij al duidelijk. Nou. Oh, het was u wel duidelijk. We wilden eigenlijk bevestiging. Maar voordat we de, de, de vorm gaan invetten... gaan ja. uh, we voorlopig even met een ander onderwerp verder. Bedankt ja. voor de komst. En ik hoop dat we binnenkort uh, ja. goede berichten krijgen... over het voortbestaan van de Gerdenbouw. Mocht het dat niet zo leuk. zijn... Dan, dan kunnen we, we altijd een mee. parkeerterrein op die locatie In de tussentijd ga, dan ik dan, uh, ga ik als fractievoorzitter van GBZ. Voor <totstuk> al die taartenbakkerij ga ik maar op zoek naar vetvrij papier. <totstuk> <He>? Oké, <Okay>. bedankt. <totstuk> Solo al final te dije adiós, solo adiós No lo sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor And as soon as I zit uh, wethouder Anders Sandbergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Andor. Andor, heb je je kaplaats Mijn kaplaats? Nee, het is het weer. Dus ik heb vandaag uh, mijn zomeroutfit waarschijnlijk voor het laatste keer van het jaar aan. Dus. Ja, want uh, we hebben je uitgenodigd omdat er toch weer hier en daar wat uh, wateroverlast, wateroverlast uh, opduikt. Uh, merkwaardig genoeg op andere plekken dan het voorheen was. Ja, aan de andere kant is dat een goed bericht. Ja, voor die, voor die bewoners waar het eerst was. Ja. Ja, ja. ja, we hebben, we hebben inderdaad uh, twee weken geleden, dus uh, donderdag 25 augustus, behoorlijk wat wateroverlast gehad in uh, Koningenbuurt En uh, dat had uh, eigenlijk met een hele samenloop van omstandigheden te maken. Ten eerste was uh, op de dinsdag daarvoor was ook al een heftige bui geweest, zonder uh, uh, veel wateroverlast. En uh, twee dagen na uh, komen we weer een, een mooie heftige bui langs waar uh, 70 millimeter uh, is gevallen in een hele dag. En uh, de Koningenbuurt uh, ligt A open, dus de regulering is daar niet af. En B, uh, de Koningenbuurt is zich ook uh, de, ja, op dit ogenblik het laagste punt van het dorp. Basen, we hebben toen, uh, tien jaar geleden was het inderdaad in de waar het uh, behoorlijk veel wateroverlast is geweest. Uh, daar is, uh, nou, die Missiehuisstraat. Mich ja. ja, Michel Demmers die heeft toen, uh, dat zei van nou ja, ik was vroeger wateroverlast. Nou ja goed, er is een bazin uh, onder het Zwarte Veld gekomen en uh, dat bassin dat uh, doet goed zijn werk. Alleen het is wel zo, van als er een heftige bui is gekomen, dan, uh, dan is het bassin vol. Dan uh, duurt het een aantal dagen voordat het bassin weer leeg is. En als dan binnen twee dagen weer een uh, heftige regenbui gaat komen, ja, dan uh, hebben we een probleem. Want het bassin, dat bassin uh, dat is vol en het loopt over. Maar het bassin dat wordt niet regelmatig geleegd dan? Het bassin wordt wel regelmatig geleegd, maar in het bassin ligt, zit, kan, is een capaciteit van 4500 kuub water. Dat duurt even om, uh, om, uh, om te legen. Maar als je nou elke, elke dag, als het geregend is, gewoon meteen wegpompt? Dat doen we ook. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt, oh. ja. Bij een heftige bui wil je zeggen, loopt die zo vol. Nou, dan dan vangt zo... een bui die kort daarop weer komt, vangt die niet meer op. Nee, kijk, wat je, wat je ziet in Nederland, een aantal dingen. Uh, de, het aantal buien wordt in de zomer heftiger. Uh, als je het over het hele jaar gaat kijken, dan blijft het de neerslagsom hetzelfde. Dus tussen de 900 en 1200 mm per jaar. Alleen een uh, mooi voorbeeld is dit jaar, we hebben een prachtig mooi voorjaar gehad. In april, mei, uh, bijna geen regen, droogte, droogte, droogte. En in uh, juli, augustus uh, hebben we behoorlijk last van uh, intensieve buien. En uh, daar is uh, bijna niets tegenop te bouwen. Als ik uh, de, de huidige buien ga, uh, ga van oké, okay, we gaan daar een rioleringstelsel uh, voor, voor gaan maken. Dan is dat een investering die, uh, nou ja anderhalf keer de uh, jaarlijkse uh, gemeentebegroting is dus dat is wel behoorlijk wat geld dus dat betekent dat je keuzes moet gaan maken en de keuze, en de keuze is uh, dat, we, dat we een drietal prioriteiten hebben bij de gemeente de eerste is uh, dat, uh, dat er geen uh, water in de gebouwen gaat lopen de tweede is, nou ja, waar we ook nu druk mee bezig zijn, als het water op straat gaat komen, dat het niet water uit het riool is. Dus dat betekent dat we op dit ogenblik ook druk bezig zijn bij, uh, bij het aanpassen van de riool, dat we het, afval, het regenwater gaan afkoppelen van het rioolwater. Dus dat betekent als het overstroomt, dat het dan water overstroomt en niet de riolering erbij gaat overstromen op, op straat. En de derde is dat we de doorgaande wegen zoveel mogelijk bereikbaar willen houden. Dus dat zijn onze drie prioriteiten. Is dat de reden dat je steeds meer regenpijpen nu ook niet meer in de riool ziet ze wegzakken, maar dat ze het over de straat laten lopen? Dat is wel of een of Is Dat slechte onderhoud. Nee, dat is wel de, de tendens de, waar ook uh, Riool Nederland noem ik het maar, wel naartoe gaat, is dat de, de, de grootste berging die je hebt, dat is de straat. Dat is, ja. zijn, de, zijn de grootste oppervlakten. Dus waar, waar, we, waar Nederland, niet alleen Zandvoort, maar heel Nederland de komende periode aan uh, moet denken... ...van als wij nieuwe straten gaan aanleggen, dan moeten we er rekening mee houden... ...dat mits er een heftige bij gaat ontstaan, dat er een laagje water op straat kan, kan staan. En niet dat, het, uh, dat uh, ja, een, een stukje, stukje berging erbij Maar heeft het, het soort wegdek dan ook nog een invloed erop? Ik kan me voorstellen als je daar asfalt neerlegt, dat het uh, niet zo snel wegzakt. Klopt. Nou. En als je daar stenen neerlegt, dan ben je ja. al een stukje kwijt voor je het uit. afvoert. Maar goed, dat is, ook nog heel, dat is ook best wel slecht. Want ja, uh, maar wat je gewoon ziet, is uh, dat, uh, dat Nederland steeds meer versteent. En uh, ja. daardoor gaat het water heel slecht uh, wegzakken in de grond. Wij doen het zelf met onze voortuintjes. Hè? Ja, uh, als inderdaad. Je ziet dat die bestraat worden. Ik heb geen zin meer om, uh, om het tuin te, te onderhouden, dus ik bestraat het. Ja, dat heeft wel uh, consequenties. Ja, oké. Okay. Uh, in hier, nou, de straat als buffer. Ja. Dat is een van de beleidszaken... Uh, die, die wij in Zandvoort hier nastreven. Nou laat ik zo zeggen... we proberen Zonder dat het in de huizen loopt we, we proberen zoveel mogelijk wateroverlast te voorkomen. Maar uh, zoals die, die week, de laatste week van augustus... dat er uh, op dinsdag een heftige bui komt... en uh, op donderdag een heftige bui... als je in de landen gaat kijken... dat doe je toch stiekem als uh, politicus... valt het in Zandvoort nog redelijk mee. Als je ja. gewoon gaat kijken... ...dat bijvoorbeeld Lichtenvoorde drie dagen lang last had van wateroverlast... ...dan denk ik van nou ja, dan hebben we het redelijk goed gedaan in Zandvoort. Ja. Dan hebben wij in Zandvoort weinig op de water. Uh, andere gemeenten zijn wat dat betreft gelukkig... Ja. ...die kunnen dan eventueel een overstort maken naar ja. dat water. Gaan wij daar nog iets naar kijken of we wel iets ja. kunnen doen? Nou, wij, wij hebben, dat, dat is het inderdaad het bijzondere van Zandvoort. Zandvoort heeft een gesloten riolering... En uh, ja. uh, dat, dat heeft zijn voor en zijn nadelen. Nou goed, dat nadeel beschrijft u net meneer de Grebber. Uh, we hebben in, uh, in het uh, duingebied hebben we buffervijvers. Ja. Dat heeft een behoorlijke capaciteit... Um, uh, dus met andere woorden, als wij uh, het water niet meer kunnen afvoeren, dan kunnen we nog ervoor uh, zorgen dat uh, het water naar de buffervijvers gaat. Dat heeft, niks te ma uh, dat heeft uh, uh, wel zo te maken, die, die bassin wat in het centrum ligt, dat moet wel eerst naar uh, de uh, waterzuiverings. Uh, uh, gebied moet dat gepompt worden. Dus dat betekent niet van, hé, hey, ik kan al dat water gelijk als storten in de buffervijvers. Dat moet eens eerst naar de watercijfering. En dan als we merken van, we kunnen niet meer afvoeren naar de, water, water, de waardepolder. wat het hoge voor ons doet, dan kunnen we ervoor kiezen om de buffervijvers vol te laten lopen. Hoe komt hebben... het dus terug? Nee, dan komt het niet terug. We hebben, een, uh, uh, we hebben de afspraak zo dat uh, uh, de buffervijvers die mogen niet boven het, uh, het uh, grondwaterpaal komen. Mm -hmm. De buffervijvers die hebben een behoorlijke capaciteit. Ja, ik, heb, ik kan een getal noemen, maar ja, dat, dat, uh, nee, dat zegt, niks. Dat, zegt, dat zegt niks. dat kan heel erg veel uh, uh, aan. Het kan wel eens een keertje voorkomen, dat is in geloof ik eind jaren negentig ook eens gebeurd, dat de buffervijvers vol raken. En uh, dan hebben wij als landvoort een behoorlijk probleem, want we kunnen ons water niet kwijt. Uh, wat destijds is gebeurd, is toen uh, dat hebben wij het water in de duinen laten lopen. Nou ja, dat uh, vindt de provincie niet goed, dat vindt de hoogheemraadschap niet goed. Het is wel gezuiverd water wat erin zit al. Dat is rioolwater. Rioolwater? Ja. Oké. Okay. Dus dat is niet gezuiverd water. Nee. Oké. Okay. Het stinkt. Het stinkt inderdaad. Maar goed, we hebben dus één keer, eind jaren negentig, één keer uh, het water uh, laten, laten lopen in de duinen. Ja. Dat, om, dat kwam omdat we niks anders konden ja. doen. En uh, daar uh, hebben wij een behoorlijke boete voor gekregen van, uh, van de provincie. Ja. Wij zijn uh, daarmee naar de Raad van State gegaan. Want ja, wij, wij vonden dat dat probleem, dat is inderdaad wel. Maar ja, wij konden er bijna niks aan doen. Want, uh, dus de keuze of het dorp laten onderlopen of uh, in de duinen storten. Ja. Dat hebben wij gelukkig gewonnen. Bij de Raad van State. En uh, wat je nu ook ziet is dat wij uh, nu bezig zijn om een, een vergunning bij de provincie aan te vragen. Die hebben we eigenlijk bijna al binnen. Om uh, eens in de 25 jaar uh, uh, het recht te hebben om in de duinen te storten. Ja, okay. En als je nu gaat kijken naar de, uh, de buienintensiteit. Dan zou het één keer in de 25 jaar kunnen voorkomen. Het, het water wat van de straat komt is vervuild. Ja, mag je aannemen. Nou, dat komt in die kelder, of wat dan ook, maar die wordt gezuiverd en dan eventueel naar die effluentvijvers ja. doorgesluist. Ja, of het gaat rechtstreeks door naar de, maar de polder. Maar die hebben ook een beperkte afvoercapaciteit. Ja, dat is een persleiding. Nou, uh, als je dus rioolwater in een kelder stopt, dan uh, gaat het bezinken allerlei troep. Wordt het ooit wel eens gereinigd? Volgens mij moet inmiddels die, die kelder hartstikke vol met, uh, met vaste troep zitten. Ik durf daar geen antwoord op te geven. Dat, uh, uh, dat zou ik nu moeten, moeten navragen. Zo, uh, zo diep zit ik nou ook niet uh, in, de, in de riolering. Maar uh, ik, daar moet ik u het antwoord op schuldig blijven. Want ja, nogmaals: uh, het zwaarste spul zingt. Ja. En, uh... Hoe krijg je dat weg? Maar goed, wat, wat ik u net al aangaf. Uh, de bassin is echt voor, uh, voor, uh, voor hemelwater. En uh, de, de, het grootste gedeelte is, uh, nu, uh, zijn we nu aan het afkoppelen. Dus dat betekent dat wat er op dit ogenblik uh, in de bassin strandt... dat is grotendeels is dat hemelwater. Oké. Okay. Even een heel andere vraag. Afgelopen donderdag. Ja. Avond, zat u een bijeenkomst voor van de... Gemeenteraad. Ja. Uh, op een gebied wat niet in uw portefeuille zit. Dat klopt. Hoe kwam dat? Mijn uh, collega-wethouder uh, Wilfred Tatis, die uh, was helaas ziek. <laughs> en uh, dat betekende dat, uh, dat er uh, iemand uh, de bijeenkomst moet leiden en. Uh, ik heb me naar voren geschoven van uh, laat mij er maar leiden. En dat heeft ook een beetje te maken dat wij uh, binnen het college uh, duidelijke afspraken uh, hebben van wie wanneer wat vervangt. En ik uh, vervang Wilfred Tatis uh, op uh, de portefeuille Middenboulevard. Mm -hmm. Dus dat was de reden waarom ik uh, ja, afgelopen donderdag uh, de informatieavond over de ontwikkelstrategie uh, voorzat Was het college van tevoren op de hoogte van de inhoud van de voordracht? Ja. En toch maar laten doorgaan. Toch laten, ja, laat ik het anders zeggen. Uh, de ontwikkelstrategie zoals die uh, er nu ligt, dat is een van de onderdelen wat uh, dinsdag 21 september uh, aan bod gaat komen in de commissie Raadszaken. Mm -hmm. En uh, de ontwikkelstrategie, dat vonden wij zo belangrijk dat wij hebben gezegd, weet je wat, we gaan van tevoren een informatiebijeenkomst geven. Om duidelijk uit te leggen wat het nou precies inhoudt. Uh, de rest, dus de, dat, de, uh, dat komt uh, aankomende dinsdag 21 september. Dus laat ik zo zeggen, het was een, uh, ik zag het ook meer als een extra service naar het college van we gaan er even goed bij stilstaan. En mocht je vragen hebben, dan uh, is, was dit uh, over het, uh, uh, het rapport sec, dan uh, was dit uh, de gelegenheid, gelegenheid om erover te praten. Mm -hmm. In feite was het voorkoken voor de commissievergadering, of Dat was was, je uh, het daar niet hoeft te doen. Ja, inderdaad. Ja, okay. dat we daar echt de politieke discussie uh, zouden Aan hebben. Ja. Maar goed, dat is ook een, een, was ook een mooie uitdaging voor mij afgelopen donderdag om er geen politieke discussie van te maken, maar echt een informatieve avond. Dat was ook het uitgangspunt, daar heb ik begrepen. Ja. Ja. Ik, ik, ik had het idee dat ik daar redelijk in geslaagd was. <laughs> ik uh, doe er het zwijgen verder toe. Maar... Nou, laat ik het zo zeggen: ik heb niks nieuws gehoord. Hartelijk bedankt voor de komst. Graag gedaan. Ja. Wil je met droge voeten naar huis? Ja. Oké. Okay. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. De wereld lijkt te groot, je voelt je klein. Er lijkt geen spoor van zekerheid te zijn. Het liefst lig je de hele dag in bed. We wachten op die wekken die je redt, je verzamelt de moed om op te staan En slaat de krant op waar is het misgegaan Je beseft wat het doel is deze dag, laat zien dat je straalt met een laar Om cijfers en om geld, toch is dat niet het enige dat telt. Geluk is van belang voor iedereen, want niemand is graag eenzaam of alleen. Al die oorlogen ben ik meer dan zat, en met problemen heb ik het wel gehad. Dus geniet maar van alles wat je want blijdschap maakt alles weer goed. ...naar zand voor het zingen aan zee. Ja, ja leuk hè? He? Zingend het weekend in. Ja, ja, ja volgend weekend hè? <laughs> ja. 18 september. Welkom Mario van der Linden... ...van de Beachpop Zingers. Ja, klopt. Wat gaan die nou weer doen? Wat die nu weer gaan doen? Ja, want daarvoor zit je hier. Ja, de Korendag Zandvoort, 2010. En hoeveel is het? De derde of de vierde? Vierde editie. Vier meer, ja, ja, en het wordt steeds mooier. Ja. Ja. Als welke filmster kunnen we jou zien? Als het piratenmeisje in the Pirates of the Caribbean. Oh jeetje. Gevaarlijk type. Ja, best wel. Nee hoor, ja. Nee, dus uh, er komen daar, nou ik zal het even uitleggen, er komen natuurlijk uh, 23 koren die van 10 tot 10 over de hele dag ja, allemaal mooie liedjes brengen. En in deze editie is het uh, thema film, en waarbij dus de kerk omgetoverd is als een uh, hele mooie locatie van een film. Dus je is een Nee, was dat is wel een hele mooie locatie. Ja. Nee, nee, zo ver, zo, dat kunnen we niet. Hè. Dat is Maar nou, dan een rode loper. Dat, ja. Ja. ja, hoe weet je dat? Ja, ja. ja. <laughs> Inside information. Ja, dat klopt. Een rode loper. Ja, helemaal mooi. Dus iedereen mag over de rode loper. Dus. Uh, wat, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? In de kerk zijn daar decorstukken? Je zegt aangekleed mooi. ja. Het is, uh, ik ga het niet helemaal zeggen natuurlijk, want dan is het een verrassing eraf. Nou, het is iets van de film, van okay. filmset. En okay. daar, uh, dat, ja, dat gaan die mannen allemaal heel mooi maken. En uh, de beatspopzingers en nog een aantal mensen lopen daar uh, verkleed als een uh, filmster. Dus uh, wil je met je filmheld op de foto? Zaterdag van tien tot tien. Oké, okay. niet de bezoekende koren? Nee, dat denk ik niet. Misschien dat er een aantal het wel doen, omdat ze het zelf erg leuk vinden. Maar het was niet een eis. Wat we wel gevraagd hebben, om één nummer van een film ook in hun repertoire op te nemen. En over het algemeen hebben ze dat uh, gedaan. Ja. Ja. Nou heb ik gelezen dat jullie een overvloed aan aanvragen hebben gekregen. Ja, mooi hè. Hoeveel waren dat er? Het waren er 54. Ja. Wow. En dat was nog eigenlijk dat we op het mo moment zeiden van nu moeten we met de inschrijving stoppen want dit kan je niet behappen en dat was het op dat moment eigenlijk al en toen dachten we ja hoe gaan we dat nu doen want ja hoe doe je dat zo eerlijk mogelijk uh, want er waren koren die al vaker geweest waren koren die heel graag wilden en, ja. dus wat hebben we gedaan we zijn op een avond bij elkaar gekomen de kinderen zijn er ook bij gaan zitten en we hebben loodjes getrokken zo is het gegaan. En toen hebben we de 23 koren uit, uh, uitgehaald. En ook een uh, toch gelukkige aan. Uh, of een hele variatie aan, aan koren. Nou, zag ik op jullie website gisteravond staan. van 1945 tot 20.15 beschikbaar. Ja. Goed dat je dat zegt. Ja, <laughs> ja helaas hebben we nou gisteren eergisteren, en nog een dag daarvoor hebben we een, twee koren zich afgemeld. Mm -hmm. Dus we zijn heel druk bezig om dat toch weer uh, op te vullen. Gelukkig is er één koor uh, die zich al weer aangemeld heeft. En dat was uh, om kwart over twee. Daar hadden we ook een plekje. Maar dat is nu opgevuld. Dus nu hebben we nog een uh, plekje... Bestekend. In de avond, ja. Dus als er een koor uh, nog wil, heel graag. Maar vanuit die 54 aanmeldingen. Ja, die hebben we dus. Dat ja, ik, dat over was. Of een reservelijst. Ja, die hebben we ook allemaal aangeschreven weer. Maar ja, het is natuurlijk kort dag. Dus dat, ja. ja. En dat is het probleem. Of ze hebben, omdat ze niet bij ons mochten of konden komen hebben ze een iets anders aangenomen, ja. Ja, ook volgend, uh, volgend weekend of dit weekend. Dus het is allemaal een beetje kortdag en uh, ja, het kost allemaal geld. En uh, dat wordt dan een beetje te veel voor een koor. Dus uh, ja, daar zitten heel veel koren nog tegenaan te hikken. En, we, nou, we hebben nog hoop, we hebben een aantal nog niet gereageerd. Dus misschien dat die nog bezig zijn om uh, toch het clubje bij elkaar te krijgen. Want dat moet je, je moet natuurlijk wel een goed koor kunnen neerzetten, anders dan ga je niet. Heb je koren vanuit heel Nederland? Ja, ja uh, vanuit Limburg, uh, Utrecht, uh, Amsterdam. Uh, Veluwe. Ja, ja. ja. ja goed juist ja, eigenlijk. Nou. <laughs> ja. Maar jou, heb je enig idee hoe dat komt dat dit, uh, deze korendag zo ontzettend populair is? Um, ik denk dat het komt omdat we er eigenlijk bijna alles aan doen. Uh, wat wij missen op de andere korendagen, dus uh, kleine attenties, uh, ze krijgen water, ze hebben inzing mogelijkheden, maar ook de hele entourage, het is gewoon een feestje, het is, uh, op zo'n dag is het een feest, en Zandvoort is natuurlijk een hele mooie plaats. Je, je kan als je ervoor komt, zeg maar in de ochtend kan je smiddags nog lekker even langs het strand of s'avonds uit eten gaan. En anders doe je dat ervoor. Dus ja. je kan er nog, ook nog een hele mooie ja, dag van, een maken. Je van maken. Ja, van maken. Ja. De... Zandvoort als locatie zal aantrekken. Ja, natuurlijk. Ja, de... En zeker als het een beetje mooi weer is, zoals dit weer. Dan, ja, dat is prachtig. Dan is het helemaal leuk natuurlijk. Speelt de kerk en zijn akoestiek daar ook nog een rol in? Vast wel. Ja, het is natuurlijk ook heel mooi opgeving, om in... In de hè, want je loopt de gerker, je kan een kroeg binnenstappen. Ja, nou een kroeg en winkeltjes, hè, voor de vrouwen natuurlijk. Ja. Maar ja, wat ik ook hoorde, als, als, dat is een, dan ook een compliment in jullie richting, dat men heel uh, blij is met de goede zorg die jullie besteden aan hun spullen, terwijl zij op zijn. Dat was ook iets wat wij misten bij de andere korendagen. Dat je niet wist waar je met je spulletjes naartoe moest. Dus die bleven liggen in een zaal. En er was daar niemand bij. En wat wij nu doen is... Uh, ze mogen als ze naar binnen gaan, als ze gaan optreden... Mogen ze dat in een kist doen. En wij zorgen dat die kist, als het afgelopen is... Aan de andere kant staat. Zodat ze de spulletjes weer kunnen pakken. Wat bedoel je dan? Kleding? en uh... tassen, Ja, tassen, tassen ja, mutsen, uh, ja. Van jassen, Telefoon. uh, telefoons, oh, okay. noem maar op. Ja. Dus uh, ja, daar is, uh, staan twee mensen bij... Dit keer ook helemaal heel leuk aangekleed. Ja, het is zo leuk. Die, die, die, wij noemen het. Of ze, ze hebben zichzelf de Lapjesdames uh, genoemd. Die hebben alle kostuums gemaakt. Ja, echt. Uh, we hebben een verkleedfeestje gehouden vorige week. En dat was zo mooi. Zo leuk. En zo mooi dat ze dat gemaakt hebben. En ja, die, die Piccolo's. Nou, die zijn ook zo leuk gemaakt. Dat is echt. Iedereen moet dan kijken. Het is. Het is. Uh, de alle details zijn zo nauwkeurig ook eh, nagemaakt of, of gekocht en bij elkaar gebracht. En er komen ook twee mensen die gaan grimeren, dus het komt het, het, het allemaal... Eh, ja, helemaal echt wordt het. Wat ik vorige keer bewonderenswaardig vond, was die robot die niet uit zijn rol viel. Ja, mooi hè. <laughs> Hij heeft nu weer een leuke rol hoor. <laughs> Wie was dat? Het was Ed van Wonderen. Ed van Wonderen. Ja, ja. ja dat Tin Ben, hè? Ja, ja. Ja. Oh, ja. Ja, ja, dat klopt. Ja. Toen was het thema musical en nu film. We proberen elk jaar een thema te vinden. Heb je al een beetje een, een idee van het programma? Wat, ik bedoel, niet wie erop treden, dat zullen we wel zien. Maar wat ze ongeveer gaan zingen. Is dat, is, is, moesten ze dat van tevoren opgeven, de koren? Ja, ze hebben allemaal een stukje ingeleverd. Met hun eigen verhaal en een mooie foto. En ook wat ze gaan zingen. Er ja. zal misschien een kleine wijziging in, in komen hier en daar. Maar... Ja. Ja, over het algemeen uh, zit er ook een filmstukje in ja. natuurlijk. En uh, ja, wat er allemaal... Het is heel, heel veel hoor. Ja, ik zie dat je een mooi programmaboekje ondertussen al hebt. Ja, zal ik het even aan je geven? Kan je misschien ja. kijken... Nou ja, dat je denkt van hé, hey, dat is wel een... Uh... Moet moeten toch zand voor tv krijgen? en Dan kunnen we het laten zien. Helemaal. Ja, okay. ik heb ook mijn stukje naar uh, CFM gestuurd. Nou, ik, ik, ik zat even te kijken. Je hebt een, uh, gewoon een tijdrooster ja. naar... Het invullen, daar waren ze vrij in, in het algemeen. Maar je wil geen dubbelures hebben, neem ik aan. Nou, mag. Ja, want er zijn er misschien toch wel hetzelfde zijn. Want ja, je kan niet zeggen van dit mag je niet of dat mag je niet. Dat is, uh, oh, dat is onzin als ze dat op het repertoire bestaan. En één brengt het toch anders dan de ander. Want het ene koor is het andere koor niet. Ja. Zijn er nog uh, koren bij die ook een, een stuk muziek meenemen? Behalve dan een pianist. Ja, ja. er zijn ook uh, koren met uh, combo's. Ja, met een gitaar, Goh. zelfs een met een saxofoon. Dus dat uh, is voor mij helemaal een rillen, want ik vind een saxofoon erg mooi. Dus. Ja. ja, en ook een kinderkoor is er weer. Dus, ja, het ja, nee, is een enorme uh, verscheidenheid. Hè. Noem maar even wat valt mijn oog op. Uh, een koor dat zingt de Liebes met slavenkoor, en met metalie uit Evita. Ja. Het zijn toch wel dingen die enigszins verschillend liggen, Martje. Ja. Maar dat is ook de bedoeling van die dag. Ja, gewoon, je mag zingen wat je wil. Tenminste, wat jouw koord dus brengt. Ja. En het liefst dan nog een film een liedje. nou dat doen ze dan ook. Er moet minstens één nummer uit nou, een film. Moeten is dwang. Maar het is wel leuk, omdat het thema film is. Ja. En over het algemeen gaan ze er ook allemaal mee in. Want dat koor wat zich op het laatste aangemeld heeft, uh, zei ik ook van, God, hebben jullie dan ook een uh, liedje uh, vanuit de film? Nou, dat weten we nog niet. Uh, maar hij mailde mij en hij zei van, ja, we gaan toch nog uh, een filmliedje uh, brengen. Nou, dat is leuk, weet je, dat de koren daar ook helemaal in meegaan, in, in wat je probeert uh, uit te brengen. Systeme, dus. ja, ja, maar het is geen verplichting. We willen niks verplicht, we willen er gewoon iets gezelligs van maken. Het is wel gestructureerd, gestructureerd natuurlijk. Hè. Er staat ja. ook iemand die de koren vanuit de inzingruimte naar de kerk leidt op ja. tijd. En, ja, dat, dat allemaal wel. Hè. Maar verder Een spoorboekje. Moet... <lacht> Een spoorboekje, ja. ja. Proberen we ons aan te houden. Ja. Ja. Het, uh... hoe, hoe is het met jullie eigen combo? Goed. Ja. ja Doet uh... het nog? Nee, helaas niet. We zoeken nog een gitarist. Ja, dan kunnen we nog veel meer andere leuke nummers gaan brengen. Maar wat ze wel gaan doen, het openingsverhaal, gaan um, de drummer en de pianist van ons koor, plus, uh, hoe, hoe, hoe heet ze ook, Gree? En Greet, Greet Vasta, die gaat op de orgel met z'n drieën een heel mooi openingsstuk brengen. Ik heb het gisteren gehoord, waar is aan het repeteren, Kippenvel. Het, het kerkorgel. Ja. Ja. Ja. ja. Prachtig. Zo mooi, zo mooi. Ja, dat ja, is echt uh, heel leuk. Dat, uh, dus daar, daar openen we nu mee. Uh, Jullie openen? De beachpot? Nee, deze drie mensen openen. Ah, en wij sluiten af. Er is ook een officiële opening nog, door iemand. Door uh, getonen, Gert ja. Gertone. Ga je ook nog zingen? Nee, hè? Weet ik niet. <laughs> kan niet zingen. Geen idee. <laughs> nee, ik ook niet. <laughs> ik zat hem vragen. Mooi, uh, Volgende week. Nee, weet ik niet. Nee, hij gaat gewoon uh, het openen. En, ja, en Klaas Koper komt natuurlijk weer de hele dag, zoals elk jaar... Uh, ons promoten in het dorp. Mm -hmm. is zo lief van hem dat hij dat gewoon toch elk jaar weer uh, doet. Laatste ja. keer. Ja, laatste keer. Het ja. ja. is ook heel verdrietig. Zwanen zijn. <laughs> heel verdrietig, ja. ja. Nou ja, er is ja. een opvolger. Dus. Ja. Ja. ja, nou dan hopen we dat hij dat ook gaat doen voor ons. Hopelijk wel, ja. Dat... ja. Jullie gaan uh, jullie vormen de slot-act, ja. maar niet helemaal. Uh, nee, helemaal aan het einde. Dan hebben wij een koor uitgenodigd en die gaat samen met ons het uh, slotlied uh, zingen. Dat is het uh, koor uit uh, Heemstede. En daar zijn we ja, afgelopen donderdag ja, zijn we daar geweest om uh, samen te gaan uh, oefenen. Mm -hmm. En uh, dat uh, is uh, het koor, één uh, koor uit, uit Heemstede. En daar gaan we het slotnummer mee doen. En hoe heet dat slotnummer? Of is dat een verrassing? Nee, niet meer. Nee, Weet ik eigenlijk niet wat een verrassing dat is? Het is in ieder geval een nummer uit een, uit een film. Ja, ja, ja. Nou, laten we het daar maar op houden. Het ja. blijft toch nog een, een, een vorm van een verrassing. Nou, het is helemaal een verrassing, hoor. al die figuren die daar rondlopen. Dat is, uh... ja. Nog even voor alle zekerheid. We praten over volgende week zaterdag, ja. de 18e. Zaterdag, 18 september. Ja. Goordendag 2010 in Zandvoort van 10 tot 10. 12 uur koor. Ja. In? Welk gebouw? In de protestantse kerk. Op het kerkplein? Op het kerkplein, ja. ja en en dan, uh, uh, alle informatie staat... er. Om een kaart te krijgen? Is Jammer. Okay. Ja, het is gratis. Ja, maar oké. Ja, het is gratis. Ik hoef ook geen kaart te bestellen. Nee. Nee, die kunnen ook mag... gratis zijn. Uh, je loopt ja. gewoon maar in. Ja, je mag gewoon naar binnen lopen wanneer je wil. Ja, dus is het eindrit vrij. Ja, mag ook. Mee. Ja, ja nou, we hebben al een uh, bezoekers Kijk, je, je hier. In twee in gemaakt. Ja, en de dat komt eigenlijk omdat uh, voorgaande jaren is dat gevraagd door uh, veel bezoekers vanuit Duitsland. Die zeiden van, goh, kunnen jullie dat dan toch niet uh, ook uh, naar ons toe uh, aanbrengen? Ja. Dus uh, we hebben Sunparks ook bereid gevonden om uh, de flyers uh, daar uh, uit nee. te delen. In het welkomstpakketje. Nou kost je natuurlijk allemaal ontzettend veel geld. Ja. Hoe bekostigen jullie dit? Nou, subsidie van de gemeente natuurlijk. En we hebben heel veel restaurants en winkeliers bereid gevonden om te adverteren in ons boekje. En daar ben ik ook heel blij mee, want anders kan je het niet financieren. Want dat gaat niet lukken. Want het, uh, en de koren moeten ook een klein bedrag betalen per persoon. En alles bij elkaar uh, kunnen we dit allemaal uh, mooi neerzetten. De koren betalen ook een klein bedrag voor ja. deelname ja. aan ja. die dag. Ja, helaas... Of bijdraging ja, bijdrage in ja, de kosten. Ja, Ja, Helaas moeten we dat wel vragen. We willen het eigenlijk gratis doen, maar ja, dat gaat gewoon niet lukken. Maar ook zij zullen met dezelfde problemen omgaan als zoals jullie. Dus ze begrijpen dat wel.